Mark Visser met het NOS-journaal. Chemieconcern DSM heeft in per over de afgelopen drie maanden een netto-winst van ruim 170 miljoen euro. Een jaar eerder was dat minder dan 80 miljoen. Het Nederlandse bedrijf zegt dat het relatief weinig last heeft van de economische crisis. Vooral in China zag het de omzet sterk toenemen. Mensis heeft als eerste grote zorgverzekeraar de premie voor de basisverzekering voor volgend jaar bekend gemaakt. De premie komt uit op 106,50 euro per maand en dat is 1,75 euro meer dan nu. Op jaarbasis is nu een verzekerde bij Mensis 21 euro meer kwijt dan nu. Volgens de verzekeraar blijft de stijging beperkt doordat selectief wordt ingekocht. Klanten kunnen voor bepaalde behandelingen niet meer in elk ziekenhuis terecht. Vanaf vandaag mogen jongeren praktijkexamen doen voor hun autorijbewijs als ze zeventien zijn. Als ze slagen mogen ze de weg op, maar tot hun achttiende wel onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Jongeren konden tot nu toe pas op hun achttiende afrijden. Het experiment is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten.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 Marente de Moor heeft de ACO Literatuurprijs gewonnen. De schrijfster kreeg 50.000 euro voor haar roman de, ram, roman de Nederlandse Maagd. Het boek gaat over een jonge schermster in het Duitsland van tussen de twee wereldoorlogen. De jury noemde het een subtiele en zinnelijke roman. Het weer, vanochtend is geregeld zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt. In de middag kan er wat regen vallen, het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald bij de ANWB. Het is een vrij normale ochtendspits. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Hoevelaken en de Afrik Bunschoten 7 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend 6. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10. De andere kant op richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Soetermeer Centrum 6. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer.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 Tussen uh, Broemendaal en uh, NFC uh, Brommer. Broemendaal wat derde staat en uh, NFC Brommer wat vierde staat. En die staan uh, drie punten achter op uh, Bloemendaal. Dus het is een wedstrijd uh, om, uh, ja, om definitief bij te blijven. Of dat de ander om je uh, bij komt. En dan, uh, ja, dan uh, moet je verder gaan kijken. Komt de bal van NFC Brommer. er is daar een kerkman die je net naast zit. Maar er is een half bergman die hem nog goed uh, kan weghalen. Uh, er is een Al bergman die gooit in één keer auken. Auk. kan die bal niet houden. Dat betekent dat NFC Brommer meteen kan overnemen. Aan de verteld. kant van het veld. komt die bal dan op het middenveld bij. De, de, de nummer 2, en dan gaat hij de bal niet, kan nooit Sebastian Thomas erbij komen, die kan er ook niet bij komen. Dat betekent dat de nummer 10 uh, Maai die bal op kan pakken en dan terug speelt in, in de harde verdediging van uh, NFC Brom, NFC Brom nog steeds balbezit zitten op het middenveld. Die is aan die keurig die bal opvangt. Die plaste meteen die oh, ja, richting die En mij die ging al, maar die bal die was net niet scherp genoeg om dus uh, bij, uh, bij die te komen. Maar dat betekent dat NFC Brom meteen weer bal bezit heeft. En dan de, de, de nummer 6. De bedoel en dan moeten we moet, moet, moet er deugd bijgekomen bijgekomen worden. En er is een hele goede redding. Is het daar wel dus Op het is, uh, laatste moment nog van Bart Die die bal uh, kan weghalen. Voor de met de nummer 6 Oscar Keuter. Die kreeg zomaar de ruimte om uh, door te lopen. Maar daarvoor was een gevaarlijke actie van, uh, van uh, Bloemendaal. Hier vlak voor. Het was uh, Robert Bergman die de bal kreeg. Uh, die, die ging aan de linkerkant helemaal door. Die schoot hem voor. En het was uh, Auken en Baai die elkaar om de weg liepen. Anders had een kans geweest. Komt een heel het schop van mensen. En rechterkant aan het veld. Komt hoog en diep voor de pot. Wordt dan. Weggekomt door Tim Young. Tim Young komt te luisteren als zoiets die bal niet Geeft Toch wederom die bal aan zijn voeten. Plaat ze dan uh, meteen aan de rechterkant het spel naar Melvin. Melvin Jordaan krijgt er een man tegenover. Ze maakt een schijnbeweging. Die komt niet langs de man. Dat betekent dat die bal via een CBROM-speler op de middellijn over de zijkant heen gaat. Ze ingooien voor uh, Bloemendaal. Tim Young uh, gaat die bal halen. Nee, laat hem musculeren. leren. En dat betekent uh, dat dat uh, Sebastian Thomas bij moet komen. Sebastian Thomas haalt die bal op. En dan gaat hem ingooien. Sebastian Thomas ziet dan weer beren. De aan zijn voeten. Plaat het even terug aan Sebastian. Sebastian probeert dan niet te spelen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 een stukje van deze wedstrijd gaat ah, wel goed samen. Dat betekent dat Blumenau gewoon goed bij de les moet blijven. En al twee wissels gezien, ten opzichte van uh, vorige week drie wissels eigenlijk. Ozan die uh, kon niet spelen omdat hij geblesseerd is geraakt vorige week in een wedstrijd. Met een, uh, ja, met een kniebandje. En uh, daar moet je natuurlijk anders voor komen. Dat betekent ook dat die aangepreeg gekomen is. En dat betekent ook dat uh, dus Gijs-Jan Poeghees niet kon spelen, want die had veel last van een hamstring. En uh, daar is de voor hun plaats gekomen, Ramos uh, Bergman. En dan hebben we nog Dennis Goersen, die heeft ook last van een hemstring. En dat betekent dat Sebastian Tromens weer terug is op het veld. En dat er dus drie andere spelers in staan. zit ze zitten de middenring. En dan zijn bronnen, komt de aanval. Die gaat goed voor die bal en die gaat over de spits heen. En dat betekent dat die bal rustig achterloopt. En dan kan Daan Kerkman rustig de bal ophalen. En dan hebben we hebben 10 minuten gespeeld met de stand. Uiteraard nog 0 tegen 0.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 Van harte welkom bij een nieuwe zondag in Camerland. Het is zondag 30 oktober 2011 Goedemiddag Aldo, goeiemiddag. Goedemorgen. Hoe gaat het, jongen? Goedemorgen. jou goedemorgen goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag vandaag. Ja, ik ben helemaal door de war die die uurtijdverschil. Ja, want uh, goed dat je het zegt, want we hebben een bericht erover. Want uh, bijna 1 op de 5 mensen, dat is dus 19%, dus zou willen dat de uh, wintertijd wordt afgeschaft. Afgelopen nacht, om 3 uur, werd de klok uh, teruggezet naar 2. Uh, In de nacht van zaterdag op zondag is dat dus uh, gebeurd. En uh, werd onderzocht welk effect dit heeft op mensen. Van uh, respondenten die uh, gaf.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 Het. Maar ja, je straks weer terug naar, naar de zomertijd en dan gaan we nu. De gezonde bacteriën die in onze mond thuis lijken helemaal niet zo onschuldig.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 Um, uh, als winnaar uit Toen uh, duidelijk werd dat ik had gewonnen Kwam er wel een warm gevoel op in mijn lichaam Eigenlijk hetzelfde gevoel als wanneer je weet Dat je een titel gaat pakken Zo zei Edwin van de Sar gisteravond Voor de prijs die jaarlijk wordt uitgereikt Waren ook mannen als John en Johnny de Mol Genomineerd Edwin Evers, Arie Boosma en Mark Rutte Ondanks de morgen concurrentie Schatten van de Sar zijn kansen gunstig in Hij zei ik gaf mezelf wel een redelijke kans Op een hoge notering Ik ben rustig, kijk een beetje de kat uit de bal ...en heb 21 jaar lang op een goede manier sport beleefd. De nieuwe show van Paul en Leeuw kijkers. Paul startte vorige week met 980.000 uh, 980 kijkers. Zaterdag stemden nog 822.000 mensen af op de Leeuw. Ook in het nieuwe programma van Jeroen van der Boom, wel dat ik het kan, trok minder kijkers. Roeven en Boom startte zijn webshow vorige week met 790.000 kijkers. Zaterdag bleven er nog 724.000 mensen thuis voor wedden dat ik het kan. Ik heb het nog niet gezien. Ik ook niet. Ik heb rustig een stukje Ik hou van Holland gezien. En dat is toch weer het, beste, het best bekeken programma met ruim 2,7 miljoen kijkers. En uh, onder andere Wendy van Dijk, Oeshi en de uh, Family, haar nieuwe uh, programma. Volgt op de tweede plaats met ruim 1,9 miljoen kijkers. Het 8 uur journaal. Uh, dat trok 1,8 miljoen mensen. En zo maakte het uh, NRS de top 3 compleet. Heb je gekeken gisteren? Hoe je in de family? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik wel. Ik heb er klinker uh, erg gelogen. Ja, was het weer leuk? Ja. Wie was er nu weer uh, van de family? Uh, ja, het was uh, uh, die moeder, zeg maar. Yeah. En die ging meedoen met eigen huis en tuin. Oké. Okay. Ze oh, oh, hadden helemaal koekjes gemaakt. en helemaal, ja, Ze had hadden niet eens helemaal blaggig gemaakt. En ze wisten gewoon echt niet hoe ze hier nou zijn uitzending mee moesten maken, zo. En, uh, stonden ook allemaal uh, aan te kijken van ja wat moeten we moeten hier nou mee met zo'n vrouw en ze doet het zo goed hè Wendy ja. ja, leuk en wie was erbij bij? ziet uh, de gast ja een van de uh, van mij uh, een, uh, in Amerika of zo van, uh, van zo'n uh, wat is het van uh,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 onderbreken Roy Orbison even voor Cherk de Blauw. En hier is stand 0-1 geworden in die wedstrijd. Het was in dat het Park eh, box hier een trap van ja, een meter vinden van de goal. Die plaatsen van in één keer aan de linkerkant. En, uh, en uh, zo schoot hij in de linkerhoek. En dat is het! Die aard, Auken die, aard, die maakt de stand hier op 1-1, hij neemt die bal aan op zijn voeten. en gooit hem meteen in het netje en dat betekent de stand uh, dat hij hier 1-1 geworden is, maar om ons gaan even af te maken. dan sta ik in die bal dus op meter op 20, in één keer aan de linkerkant, in de langske peren, elk in de hoek en uh, Auken maakt net in de uitzending zoals je hoort 1 tegen 1.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 En vandaag was de Graafschap tegen Vitesse en het eindigt 0 tegen 1. Dat is het programma van vandaag. Twee wedstrijden om half drie. Groningen speelt thuis tegen Feyenoord. Dan dus hebben we één wedstrijd in Nijmegen. NEC speelt thuis tegen het zwakke Utrecht op dit moment. Heeft het moeilijke nieuwe trainer Jan Wouters. Moet toch weer gaan winnen, anders krijgt dit ook nog moeilijk. En om half 5 één wedstrijd. Herakles tegen AZ. Let's get it, let's get it Gotta love the life that we live in Let's get it, let's get it I know you got the good feeling Let's get it, let's get it Gotta love the life that we live in Oh, sometimes I get a good feeling Yeah, I get a feeling But I never, never knew. What Do I more oh, than no, no. I get a good feeling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 Get a good feeling. De dance hit op dit moment is dat van Avicii Marto Cheneel is van Etta James En een nieuw single van Florida heet Good Feeling Regio Nieuws komt eraan En natuurlijk Tjerk de Blauw En hier is Spendo Ballet Thank you for coming home. Sorry that the are Just another play for today on the case. Go belly and go! Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. En we gaan weer naar het voetbal. We gaan naar Cherk uh, de Blauw bij de wedstrijd bloemendaal nfc Brommer. <tankt> en waar de stand nog steeds 1-1 uh, is hier in die wedstrijd. Maar wat ook uh, 2-1 had kunnen staan. was een goede aanval op aan de kant uh, van Bloemendaal. En het was uh, Melvin en die er langs ging en die bal nog te voorzetten. Maar toen onderuit gehaald werd. En het was Auken die die bal oppakte. En Auken schoot er goed in. Maar toen vloot de zegt er, uh, nou dat is toch niet. Dus geen succes Schoot de zegt er al. Nog uh, voor, die, uh, voor die overtreding op, uh, op Melvin. Maar dat levert er niet op. Maar het is een aan het wedstrijd waar we kijken. Het zijn twee ploegen die fel bovenop de bal zitten. En allebei de ploegen willen voetballen. En uh, dat, is wel, uh, dat is wel een voordeel hier vanmiddag natuurlijk. Uh, NFC Bronner is uh, niet bang voor, uh, voor uh, Bloemendaal. Gaan niet eens achteruit. En probeert uh, aanvallend uh, te spelen. En druk op te zetten op de uh, op, uh, spelers van Bloemendaal zodra ze in overzitten. We komt een aan van NFC Bronner aan de linkerkant. van hetzelfde. zelf. Maar die bal naar links buiten gesteld. Want de, de nummer 9 van NFC uh, Brommer. En dat is Erik van Heuvel. Erik van Heuvel heeft die wel een zetel in de kant met Tim John. komt die voorzet. En is daar al een bergman die een goed wegkomt uit de mond van de verdediging gedaan. Is Tim Jan die probeert door te koppen dat de giet is wederom balbezit voor de NFC Brommer aan de linkerkant van het veld. En is het uh, de nummer 8 uh, die die bal oppakt en dat is uh, Bobby Akenbark. Die kan die bal echt niet houden. En dat betekent dat hij over de achterlijn heen gaat. En dat er dus een... Uh, uh, dat die bal rustig naar de doelman van de uh, Bloemendaal Daan Kerkman gaat Die weer rustig nu kan een verre trap kan gaan maken. Want Schaars meteen op naar voren om die druk van zijn doel af te halen. Komt hij uiteraard vandaan. Kerkman heeft de goede trap is Zweden, komt ook heel ver. Komt er verder over de middel aan maar is de machtige de kooi voor de verdediging met FC Rommel naar gaan koppen. Dan moet uh, Bart een uh, uh, uh, aanval opzetten. En die plaatsen door naar Markeus. Markeus Maar de Keus de rechterkant probeert dat maar niet te bereiken. Dat dus niet moet er ook bij komen. Die pak je rustig keurig op. En dan is de nummer 3 uh, van uh, FC Rommel. Die bal over de zijlijn heen gooit. En dan is het uh, een ingooi een voor Bloemedaal. Uh, voor 100 meter of uh, nou het zal zijn, een meter of vijf van de achterlijn vandaan. Uh, dat betekent dat uh, Sebastian Thomas die een klein beetje trekt uh, met zijn knie. Omdat hij een, een tikker had. Maar uh, officieel besluit dat niet te wisselen, Maar die gaat zijn allemaal hoe je met uh, die ingooien. Gaat kijken wie hij een gooi. gooit. naar Tim John. Tim John heeft die bal aan zijn voeten. Maakt schitterend weg. Gaat om zijn man heen. Moet daar nog wat kappen in maken. Doet hij er nou goed? Doe hij hem uit te halen? Wel, Baidy. die legt die. hem netjes klaar. En dan is het daar Keus uh, keuze die net niet goed bij gekomen Melvin. Melvin aan de linkerkant van hetzelfde. Plaatsen we keurig in de vorm weer. En is daar Tim Beeren die erbij moet komen. Tim Beeren heeft die bal aan zijn voeten. Gaat kijken kan plaatsen terug naar Tim Jones. Tim Jones, kruis en het is Markeus, die hem over de bal hey, over overschiet, Maar het was een hele mooie, hele mooie beweging van Tim Jones die in één keer uh, onder, uh, onder zich voet door en net die bal doorplaatsen naar Markeus en zo dan we Markeuze uithalen. Maar die schoot net over, maar dat was een goede aanval. Van, we doen een nou, we kunnen duidelijk zeggen een doelman van Nc Bromijn meteen die bal als ze moeten gaan kijken in hij een keer Plaatsen we om in je kant van hetzelfde. Hier is wederom Tim Jones die erbij komt. Tim Jones, namelijk die de jager, Sebastian de Bas. Tim, en we plaatsen we naar rechts rechtstreeks door naar Houke de Jager, Houke de hij blijft de verdediger in zijn nek. Doet hij behoudt die bal er toch. Gaat er om zijn man heen. En wie uh, is het weer om de nummer drie van. Uh, van uh, nfc om uh, Martin van Wilgenburg. Die die bal uh, kan weghalen. En is dus de RC Brommer die er goed uitkomt. Maar is dat toch Martin hem goed weghalen. Nog is die bal niet weg. is de nummer vier die hem ontpakt van RC Brommer. Het is het Joost Hocker. Joos Hocker en Marcus. Niet twijfel tegensteven. Dan krijg je een tijd voor Hocker, Hocker. Plaatsen we één keer door. Naar maaien die kan doorkomen. Maar Lisa spel? En dat is jammer. En dat betekent dat hij kan. Kijk eens maar, En een man ging door. Aan de linkerkant. En die zag het en die wilde hem verlengen. Maar hij stond net spel. Dus daarom ging dat feestje niet door. En dan is het de NC Brommel die die bal kan oppakken. En meteen de aanval kan gaan opzetten via Janik van Akker. Die gaat kijken, want die plaatst wel recht. En die zijn diep richting de Spitsen. Daar moet daar wel goed opletten. Je ziet het ook goed. Want er zagen aanvallers van NC Brommel bij hem komen. Rollet Bergman moet die bal dan weg gaan plaatsen. Doet hij dat ook goed? Richting die Kan Baien niet houden? Ja, maar die kan hem houden. Nee, kan niet houden. Betekent dat Bernard meteen draait van komen hier de nummer 12. En is Hooslofter die er soeverein uh, ertussen komt. Maar is het Melvin uh, die net buiten het spel staat en die bal is hard. En dat betekent dat hij over de achterlijn heen gaat. En dat we hier gespeeld hebben. Een kleine 44 minuten. Met de stand uiteraard nog steeds 1 tegen 1.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 Fietsstroken met daartussen een 3 meter brede autostrook. Het gedeelte tussen de crematoren met velsbroek voor de klinkers zal ook worden geasfalteerd.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 Dat is iets unieks. En de is het, het van En ik begreep dat er ook nog verschillende genalen zijn. Hoe zit dat precies? Nou ja, hier langs de kust hebben we echt alleen maar de, de, de Hollandse het Prachtige Zandvoortse genaal. Ik heb ze vandaag, daar staat een hele grote mand, gevangen. Ik heb juist ook nog, uh, de, ik noem dat industrie van de visserij af. Maar we dus heel mooi kunnen zien het verschil tussen echte Zandvoortse Garnalen. Dat noemen wij zo Garnalen. Of een industrie Een industrie wordt op zee gevangen, uiteraard, maar ook op de kotten gekookt. Ja, en het wordt toch bij ons een beetje op een uh, wat kleinschalige manier gedaan, maar waardoor je toch wat meer kwaliteit krijgt. Wij doen er ook geen conserveringsmiddel en niks doorheen. U bent uh, de winnaar van uh, de eerste Open Nederlands kampioenschap Gornalenpeller. Uh, ja. Hoe is het? Fantastisch geweest. Ja. Ja. heel leuk. En had u er vorig jaar veel voor geoefend? Ja, nou, maar die doet het al heel wat jaren, dus ja, daar hoef je eigenlijk niet voor te oefenen. Het zeggen, ik heb middag ook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 You'll say it's been a struggle Tonight we met toch goed. Jonathan Jeremiah en zijn album is ook zeker een aanrader. As Solitary Man heet het album. En zom in het tweede uur van zondag in kennen met onder andere het voetbalnieuws. Ook hebben we natuurlijk Cherk de blauw bij de wedstrijd. Bloemendaal en FC Broemer.